Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Mortale op 106.8 FM in de ether en 88.1 FM op de kabel. Dat is waar je naar luistert een uur lang Nederlandse muziek en vandaag met een aangepaste aflevering van het Mortale Tribunaal, want Joost is vandaag helaas niet aanwezig. Zijn vrouw is ziek dus ik moet het helemaal in mijn eentje doen. Niet dat het nou het grote probleem is, maar ook onze uh, uh, vaste uh, externe gast is ook nog niet gearriveerd, die komt zo gelukkig wel uh, nog binnenvallen. Maar we hebben wel alvast één gast, dat is uh, van 3 voor 12 Amsterdam, Alex Verkade. Welkom in de studio. Hallo, dankjewel. En uh, we gaan het gewoon maar met z'n tweeën doen dan hè? Alle plaatjes uh, er helemaal in prijzen? Ik uh, vind het best. Dat is mooi, dat is mooi, dat is mooi. Nou goed, we beginnen snel met de eerste plaats. Uh, daar lijkt me dat we daar weinig kritiek op kunnen hebben. Die is van Zoppo. Ze hebben een nieuwe plaat uit. Die heet Don't Trust Scarred Survivors. En daarvan hoor je het nummer Expoi Genius. MUZIEK Voiced dus van hun cd. Don't Trust Scarred Survivors. Hij is net uit. Afgelopen maandag uh, ligt hij in de winkels. En de, de weekend daarvoor, vrijdag, werd hij gepresenteerd. Ex Boy Genius was het nummer. Alex, uh, uh, we zijn nog maar met z'n tweeën. Dus ik zou zeggen, barst los over deze band. hey Daar zijn we weer. compleet Hier is de legendarische Chris Kos. Ik zou zeggen, ga snel zitten. Je hebt net een, een, een fantastisch mooi nummer van, uh, van uh, Soppo gemist. En, uh, ik wou net aan Alex gaan vragen wat hij uh, vond van uh, dat nummer. Ja, uh, bijna gaan toe te voegen. Als dat zo, uh, als dat zo doorgaat, wordt het heel leuk. Denk ja? ik als, als wat zo doorgaat. Ja, ik, nou ja, ik, ik vind het echt super lekker. Het, uh, uh, het is gruizig, maar het is toch een liedje. Er zit, uh, zit een lekkere break in. Uh, dat maakt het meteen lekker scherp. Ik, uh, ja, helemaal goed. Helemaal goed. Gewoon helemaal klaar. Oké, okay, goed. Nou, daar heb ik inderdaad ook niks meer aan toe te voegen. We gaan door naar nummer 2 voor het Mortale Tribunaal van vandaag. Dat is Painted Holes. Afkomstig van de CD uh, die de gelijknamige titel heeft van de Delhi Suite. Hij duurt 7,5 minuten. We weten niet of we hem helemaal gaan uitzitten. Maar ik ben wel benieuwd wat ons panel hiervan zal vinden. of and that man's just a scaremonger. Meteen een applaus hier van Chris Kos. De Deli Suite hoorde je met Painted Holes. Chris. Wat vond jij ervan, Alex? Nee, ik vroeg aan jou, Chris, wat <laughs> jij ervan vond. Oh, sorry. Ja, ik vond het mooi. Je vond het mooi? Erg lang. Erg lang. Vier luik, zei jij. Zoiets. Drie, Drie, zes luik. Wat maakt het uit? Nee, het was uh, ja, wel bijzonder. Je vond het wel bijzonder? Ja, ik vond het wel bijzonder. Wat vond je er precies bijzonder aan? Sfeervol, Ja. Niet sferisch. Want nee. dat is een bol. precies. Dat heb ik net geleerd van Casper. Uh, wat vond ik er bijzonder aan? Ik vond het. Um, af en toe ook wat atonale dingen. Dissonanten. Mm -hmm. Dissonante. Ja. Leuk. Ik vond het wel. Ik, ik, ik vind het wel leuke muziek. Jij vond het wel leuk? Ik vind het ja. wel spannend. Oké. Okay. Alex, vond jij het ook spannend? Ehm. Um, nee. Waarom niet? Nee. Ik. Uh, ja, ik, ik. Ik hou hier gewoon niet van. Ik. Uh, uh, ik weet het niet, ik hoor, ik hoor niet zoveel nieuws. En uh, dat hoeft ook natuurlijk niet altijd. En dat was wel um, uh, mooi. Ik vond inderdaad Atonale dingen ook erg leuk. Er zaten er wat mij betreft te weinig in. En um, ja, technisch uh, geweldig. Ik bedoel, uh, dat is wel jaloersmakend. Maar ja, ik dacht halverwege van ja. Ja, het is, het is een beetje een band die, die, die, die leent een beetje van Pink Floyd en van, uh, uh, van, van Radiohead. Ja. Dat is niet erg, toch? Dat is niet erg? Nee, nee? vind ik niet. Nee. Vind je niet? Ik vind dat niet. je mag lenen wat je wat je, mm -hmm. wat je wat je wat je wil. Mag nu in 2006 mogen we mag overal alles lenen. Alles mag geleend worden, alles okay. mag gerecycled. Dus, hebben we hebben het nu allemaal wel eens gehad, toch? Een cijfer? Een cijfer. Oh, dat doen we hier ook. Ja, we geven we wel even een, gegeven een gegeven cijfer. cijfer. Ik geef een. Uh, kan ik een half ook doen? Uh, ja, mag ook een half geven. Kan ik ook min of plus? Dat mag ook. Acht min. Een acht min. Kijk, Alex. Uh, doe maar een 6. Een 6, goed. Uh, onlangs was de Amsterdamse Popprijs. Uh, heb jij ook nog aan meegedaan, Chris? Uh, Akkoord, daar gaan we straks verder over hebben. Maar uh, uh, daar was ook het bandje Okata speelde daar. En dan gaan we nu even naar luisteren naar hun demo. Wat was hem dan. Okata, een, een van de bands van de Amsterdamse Popprijs. Uh, Chris, ik zei al, uh, jij deed daar ook net aan mee. Even voor de mensen die jou niet kennen, dat zijn er denk ik best wel uh, wat. Mm -hmm. uh, ondanks alles wat je al gepresteerd hebt op het muziekgebied, maar uh, jij denkt mee met de band. In de Popprijs alleen al. In de Popprijs alleen al. Uh, uh, je speelt nu mee uh, met No Screwdrivers Included. Ja. Jullie hebben de halve finale gehaald. Wildcard, ja. dankjewel. Wildcard. Gefeliciteerd. Ja, en, uh, uh, uh, en daarnaast ben je ook nog werkzaam bij Massive Music. Ja. Kun je even kort vertellen wat je daar precies doet? Wat wij doen, wij maken muziek voor commercials mm -hmm. en voor tv uh, pakketten. Ja. Uh, dat is eigenlijk voor de hele wereld. En wat doe ik daar? Ik begeleid die projecten. Ja. Dus ik zorg dat als jij mijn klant bent, dat jij krijgt wat je wil. Kijk eens. En oh. jij maakt ook zelf muziek daar? Ja, soms wel. Ook nog. Kijk. Niet, niet vaak, maar het kan wel. Dat kan ook nog ja, okay. kan ja, En verder hebben we natuurlijk vandaag in de studio Alex van 3 voor 12 Amsterdam. Uh, dit nummer, Okata. Ze staan niet in de halve finale van de Amsterdamse Popprijs Als jullie dit zo horen. Vind ik, het niet heel, ik ben niet heel erg van onder de indruk. Nee? Nee. Want? Nou, ik vind het in dit soort... Als je dit soort muziek maakt, mm -hmm. moet je toch wel... Vooral de zang is dan denk ik wel belangrijk. Staat een beetje achter in de mix. Ja. zit een beetje vals. Dus ja. Nou, dat, ja, vals. Dat is Gezellig. Ja, nou, ik vind ja, het wel. Uh, een beetje vals, wel sfeervol. Jij vindt het wel weer sfeervol? Nou, dat is een beetje vals, maar best wel, vind ik. En, uh, nou, ik vind, nou, ik vind het wel. Ik zou het wel live willen zien, eigenlijk. En uh, ze hadden me ook wel even, want er kwam zo'n uh, zo gitaar, zo'n zacht, zo zacht uh, clean gitaarstukje. Toen dacht ik, oh nee, daar gaan we. Nou, dat was dus precies de bedoeling, want toen knalde ze dat weer weg. En dat vond ik wel, vond ik ja, wel leuk. Dat vond ik eigenlijk. dus helemaal niks. Ah, kijk. Nee. Nee. Zo zijn de meningen weer verdeeld uh, hier vanavond ja. uh, in onze popcorn panel. Van <laughs> Radio Mortale, 3 uur Amsterdamse eh, Tribunaal. We gaan uh, nog meer muziek draaien van de Amsterdamse Popprijs, Want er was. Oh, oh, oh wat was er toch? Een heleboel muziek daar. Check. Meer dan hier. En dan wil je natuurlijk weten wie dat dan was. Moeten we geen cijfer geven? Je mag nog even een snelle cijfer geven voor Okata. <laughs> Ik geef het een 5. En jij, Alex? Uh, nou, doe maar 7,5. Dit is ook of, tijdens de Amsterdamse spotprijs 2A Radio. voice inside of me oh Luister nog steeds naar Radio Mortale. Het is vandaag het uh, Radio Mortale 3 voor 12 tribunaal. En uh, we hebben te gast Alex Verkader van 3 voor 12 en Chris Kos. Uh, dit was uh, Two Way Radio. Een uh, meidenbandje wat ook meedeed uh, aan de Amsterdamse Popprijs. Drie meisjes, ze waren 17 jaar. Niet waar, ik ben net 18 geworden! zei een van hun vervolgens. En uh, uh, zij deden mee aan die Popprijs. Uh, 17? Ja, 17. Oh. En uh, in, in De Smet deden ze mee, ze hebben de halve finale niet gehaald. Maar uh, hebben jullie het nummer herkend? Nee, ik heb je nog hebt niet... nooit van het nummer gehoord. Je hebt nog nooit van het nee, nummer gehoord, kijk. Compleet verrassing. Uh, ja, complete verrassing. Ja. <laughs> nee, het was uh, duidelijk een, een, een cover van de Chili Peppers. Uh, wat vond je van de manier waarop ze mm. hebben uitgevoerd? Ik vond het wel, uh, ik vond het wel grappig. Je vond het wel grappig? Ja ik vond het, het is gewoon een leuk nummer en, en als je dat een beetje, het klinkt ook wel als Meisjes van 17, en mm -hmm. dat hoor ik wat, er misschien wat, ook wel doorheen of wat, was er, wat was er mee? Ik was bij de... Nou er de, de, was, de, was de, eigenlijk helemaal niks mee, het was meer dat het een, uh, een cover was. Het was een cover van de Rental Chili Peppers. En we zaten een beetje van, ja het is een beetje Lois Lane, uh, maar dan heel jong. En ik vond het ook wel, ik vond het niet erg. Je, ook vond het wel niet erg? je vond nee. het niet uh, erg? Ik effecteren. zag als je dit nog een keer zou opnemen met de dames, en volgens mij kunnen de dames best een beetje zingen. Mm -hmm. Ik weet niet hoe dat live was. Het maar. was live niet heel goed. Het was niet, nou, de, de, de, de, de, de jong, 17. Precies, heel jong. Ik kan nog ja. veel leren en zo, en, kijk maar naar idols, dan elke week beter. Maar ik denk dat als je het nog een keer opneemt, dat het gewoon, uh, ja, het mag wel iets lekkerder Nou ja, is, het is een demo natuurlijk, maar het kan wel iets lekkerder opgenomen worden en dan klinkt het volgens mij heel erg gezellig. Ja. Het is gewoon best een leuke versie. Dat wou ik even zeggen. Dat heb je dan uh, bij deze. Moet ik nog een cijfer geven? Je mag er ook nog een cijfer aan geven. Als je uh, wil. Mag jij ook een cijfer geven? Nou, ik. Het ja, moeilijk okay. was bij de koffieautomaat. Oh, dat mag niet bij team. Nou, je moet wel luisteren naar alle liedjes en dan uh, oh, een oordeel ja. geven. Nou goed, uh, uh, vooruit. Uh, maar jij zei. Ja, vooruit. Okay. Ik wou ook <laughs> ik koffie. Geef een zeven. Jij geeft een 7. Nou, dat vind ik heel netjes voor deze dames uh, uit het gooi. Eh. Uh, Jij speelde uh, met jouw band uh, No Screwdrivers Included op de voorronde in, uh, in de, in de Pakkers Wilhelmina. Ja. Daar was een andere band die heette Matique. Matic. Matic. Matic. Precies. Goeie band. Ja. Goeie band? Ja, voor een goede band. een goede band. Nou, dit is een uh, demo. Start jullie audio. Of finalist van de Amsterdamse Popprijs 2006 Matic, met ik met de nummer Dance It Off, Chris. Jij hebt ze gezien, dus ik ga eerst het woord aan Alex geven. Wat vond jij van dit nummer? Lekker, ja, ik, uh, uh, ja, ik hou er weer van dit soort dingen, dus ik, uh, het geluid is mooi, het is lekker vet. Lompe, uh, lompe beat, tenminste door de koptelefoon, dat, uh, dat vind ik heel fijn. Mm -hmm. uh, hetzelfde voor de gitaren, geluid mooi in balans. Uh, ik hou van dit soort zang, ik uh, vind het wel weer leuk. Ja, ja, ik miste wel een beetje het, het, het liedje bij dit soort muziek wil ik graag een goed refreintje hebben waarvan je denkt, uh, yeah, nou los op de dansvloer. En dat was een beetje, bleef een beetje vlak, maar goed, ja, daar valt ook wel weer iets voor te zeggen. Dus had jij dat ook, Chris? Dat had ik ook. Had ik live ook een beetje. Ik dacht van, jongens, en nu een liedje. Er ja. was wel elke keer die sequencer aan en dan dat riffje weer instarten. Mm -hmm. En dan ging onze meneer de zanger, ging, uh, die was heel enthousiast. Ja. Leuk om naar te kijken, maar op een gegeven moment, nou, we hebben daar misschien een beetje andere mening over. Misschien dat heb ik, ik daar ook Wat degelijk jouw mening, daar ja, ja. gaan we het hier niet over hebben. Oké. Okay. Uh, ik vond het, op, wat jij zegt, vond ik ook. Op een gegeven moment denk je van, nou, nu wil ik even een chorus hebben en een couplet. En even, ja, uh, iets dat het wat noodzakelijker wordt of zo, die muziek, hè? Dat je echt denkt van. Uh, ja. Nu heb yeah. ik een idee van, ik zit naar een soort. Uh, we hebben een loop en die starten we in. En we hebben een riff en die starten we in. En dan swingt uh, het wel en dan zien we wel waar we stranden of zo. Ja. Het is niet helemaal af, nog. Het is nog niet helemaal af. Goed, ja, ja, daar moeten ze aan werken. Uh, cijfer voor een muziek die nog niet helemaal af is. Ja, ik ben het niet helemaal mee eens dat het niet helemaal af is hoor. Ik, nee? maar, uh, we moeten door natuurlijk. Hè. Nee, maar maar Zeker met. met, met discussie, als, dat willen we. Oh, ja, als je het vanuit een beetje dense oogpunt bekijkt, dan hoeft dat dan natuurlijk helemaal niet. Er hoeft er geen refreintje in. En dan, nou ja, dan is het ook een soort koude, jaren tachtig achtige uh, uitstraling die, die, ja, die ook leuk kan zijn. Dat hangt een beetje af van de, van de sfeer, maar. Dus ik vind het niet onaf, maar ik mis inderdaad ook het Goed, cijfer. Oké, okay. 21 Days, de laatste band die we gaan draaien van de Amsterdamse poppress. Ook zij deden mee en ze stonden in de Volta en gaven ons toen deze demo. Ik hoorde jullie net allebei in koor bijna iets roepen over dit nummer. Ja, het lijkt een beetje op She Drives Me Crazy van o, o, o, o. Ja, oh, Dat is het akkoordenschema. Ja, dat, dat is ontegenzeggelijk. Hè? Meteen het beginnetje. She ja, Drives o, Me Crazy. Hoor je het eigenlijk, al? Lijkt. Ik zal hem nog even kort, uh, kort laten horen. Uh, Gaan wij meezingen? Lijkt me heerlijk. Het is wel een snellere versie. She Drives Me Crazy. crazy. O, in the she drives me crazy and I can't help myself. Nou, ja, het is wel helemaal hè? Mijn collega heeft een uh, goed hoor. Kijk, ja. maar uh, <laughs> uh, vinden jullie dit dan uh, gewoon slecht omdat het uh, gejat is? Nee hoor. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Dat vind ik helemaal niet erg. er mag. Nee. Jatten mag? er mag. Van jullie Zeker allebei? Ja, we tuurlijk. hebben het allemaal al honderd uh, keer uitgevonden. En, uh, maar als ze gewoon een heel akkoordenschema kopiëren? Ja, ik denk niet dat ze dat bewust hebben gedaan hoor. Ja, ja nee. Ja, iedereen kent dat nummer toch wel? Als het nou een schema van twintig akkoorden is die allemaal exact hetzelfde zijn, dan is het Jatten. Maar dit zijn er allemaal drie. Dus. Ja, maar ja, het is wel een heel, een heel completje. wat. Uh, ja, maar ik denk dat misschien daarvoor alweer de... honderd andere nummers zijn gemaakt die ook dat schemaatje hebben. Want het is een heel simpel schemaatje. Mm -hmm. Dus dat zal best nog wel vaker zijn gedaan, ja. denk ik. Okay. Maar dat is geen, niet echt. Geen, geen strafpunten, dus uh, nee, hoor. goed. Nee. Dan eventjes wat jullie er verder van vonden. Eh, uh, wat vond ik er uh, verder van? Ja, nou, ik kwam er niet echt voorbij dat She drives me crazy voor mijn gevoel. Mm -hmm. Ja, ik, ja ik, ik vond het een beetje. Het, het was een Ik beetje, vond er niet zoveel van. Het was uh, ja, ik. Punk-pop ja, was het. Ik, dat, ik ken het wel en ik heb ja. het wel eens gehoord. En misschien wel heel vaak. Maar en, heb je het wel eens beter gehoord dan dit? Of is dit wel iets wel. dat je zegt van, ja. nou, dit, dit, dit mag zo wel? Of? Nou, het mag zo wel, maar het is, uh, ja, als ik het zo nu hier hoor, dan. Uh, het gaat erin er inderdaad uit. We gaan er niet helemaal van. Jullie uh, gaan er niet op los. Nee, nee, ook niet. nee, ik word er niet warm van. Oh, vier? Een vier. Niet koud. Een vier? Kijk, Kijk, vijf? Een vijf. Een zes? Ja, nou, nou, een vijf, een ja, half. Zes. Gewoon, en een een net vo zes. voldoende. Net, net, net aan. Net aan voldoende. Een ja. zes minuutje. Ja, zeg maar. Zoiets. Ja, zes. Oké. Okay. Ja. Nou, uh, gaan we weer wat draaien? We gaan weer wat draaien. Uh, voiced. Jullie vast allebei wel bekend? Ja, ja zeker. Kijk. Een nieuw nummer staat uh, voor uh, van hun te beluisteren op hun MySpace-site. Het heet Aha-erlevenis. Oh, dat vind ik wel leuk. Nieuwe track van Voiced. Ja, misschien hebben we alles gehoord dus. I different, and based on some things that yeah, I know, ha, ha, ha, started as candy, ha, ha, ha, for every problem I know, no pain in sight, man, ha, ha, yeah, based on some things that yeah, I know, ha, ha, started as candy, ha, ha, ha, yeah, based on some things that yeah, I know, no pain in sight, man. I've been driving in a car There's so much going on now Amsterdam is floating on its frown Cynically I'm praying for a girl Out in the town of New I love it when it's quiet That's all that I want to believe There must be some way happier Yeah, based on some things that I know Starter S can be Yeah, best on something that I know No bad inside me based on some things that I know Starter S can be best on some things that I know No bad Yeah yeah based on some things that I know Starter S candy. 7 driving in a ja. car. There's so much going on now. Amsterdam is putting on its frown. Sennity, I'm praying for a girl. Ja. mooi. Ja, ik vind ja, allebei uh, mooi. Ja. Waarom? Ja, ik vind Vorst heel erg goed. Hm? Ik ben een enorme Vorst fan. Ja, je bent een enorme Vorst fan, maar waarom is dit dan ook goed? Ja, ik hou gewoon van hun liedjes, van hoe zij dingen doen. Ook is dat ik Keiharde pop, uh, dat, ja, het, is natuurlijk, het is een beetje een soort bochtige pop die ze maken. Pop rock mm -hmm. ja. wat is het? Ja, alternatieve pop rock En ik vind dit ook heel leuk. Er staat voor mij één of twee liedjes ook uh, akoestisch op die plaat. En die vind ik ook hartstikke mooi. Ja. En jij ook, Alex? Uh, uh, ja, ik vind dit, uh, dit nummer specifiek dan, uh, het is lekker... Uh, ja, lekker zonnig. Ik vind dat, ik vind dat fijn. Ik ja. zou dit wel uh, op zondagmiddag uh, ja. of zo... Uh... Maar het is, het is heel anders dan, dan wat we gewend zijn van Voice, hè? Uh, Het is akoestisch gespeeld bijvoorbeeld al, maar... Ja, ja maar, maar goed, uh, ik, dat... Ja, je hoort dat ook wel terug. Stem ook. ik bedoel hij komt, Die komt ook echt je, je oor inzetten, zeg maar. Mm -hmm. uh, en dat vind ik fijn. vind het juist dat goed de, dat ja. ze dat ook kunnen. vind ja. ik leuk. Dat je niet alleen maar beukt, want dat kunnen ze gewoon goed. Mm -hmm. En dit vind ik ook leuk. Ik, ik ja. hou er wel van. Ja, als we het nu een cijfer moeten geven... Ja, natuurlijk een 10. Een 10? <laughs> nou, ja, uh, krijgen, uh, uh, krijgen we echt een 10? Een... Eh, nou, nee, nee. voor mij niet. <laughs> nee, nee. Het is geen 10, maar gewoon uh, goed. 9,5, ja, toch ja. minimaal. Ja, ja, voor goed. mij uh, 8,5, dan. Heel goed gedaan. Nou, Weinig woorden voor die boven mogelijk. Negative. Negative. Zegt hij wat? Ja, ja, die man. Kijk. Die, die man. Die man? Ja, Zeker. What's up? Negativiteitsperk. mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega yeah. mega mega mega mega Is de district een droog van de troon gesloten? Ben de koning in het oosten, ik heb het overgenomen. Zit niet te breken en dan Pak ik mijn penis en zit over, ik ben het doosten, Je kan alle standaards geloven. Ik represent oost, al wordt er altijd geschoten. Ben verplicht te representen nu ik zo ver ben gekomen. Dit gevoel gaat dieper dan je ooit kan denken en dromen. Dus rep ik hem niet voor mijn buur, naar mijn fans in het oosten. Samen uit, samen thuis, ik hoe het er lopen. Ik heb een band met mijn buur, hoef geen pistolen te kopen. Een coffeeshop op elke hoek, dus we roken en smoken en verkopen. Je weet wel om aan doeken te komen. Ik hoef niet te verwijzen. Dat nigga geen stakker is, kijk naar mijn buurt Hij hey, ziet dat mijn mark dapper is, één jaar mijn repertoire is Niet langer dan dat, toch geef ik de zien Waarop we zo lang heeft gewacht Yo, ik prijssterren, Top rijmel, dat is mijn werk Kijk verder, dit is een negativiteit negativiteitperk Pis op de rest, perfectie, dat is mijn m'n dagtaart Machine wordt geperst, tot Amsterdam op de map staat Yo, ik prijssterren, doop dat is mijn werk Kijk verder, dit is het negativiteitperk Pis op de rest, perfectie, dat is mijn m'n Als Machine wordt geperst, tot Amsterdam op de map staat Ik breng de pijn van een moeder die een kind verliest Stop MC's in mijn zakken, man en ze niet Vroeger lijf, want de DJ spit me niet Nu wordt mijn shit meegerept door een kind van drie Je kan alleen maar laten want ik werk en slaap niet Sommige niggas zaten me nog meer dan een nazi Hij hangt met lange is dus pas niet zo waarschijnlijk Smek je links, rechts, bitch, wat elke tand uit je kaart vliegt Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet Een scene vol MC's die rappen op zielige beats Maar ik iets wiet, waar ze eerder weg Ze hebben smerig pech, als ik het eerlijk zeg Pussy MC's, die mogen een rok verbergen nou, dan nou, bonnet, die mogen... Oh, M'n maar tocht versterken, maar gierig ben ik bij. Zien is wat de top gaat merken. Als een ongestelde hoer die toch gaat werken. Oh ik blijf sterren, dat is mijn verre. Kijk, verder dit is het negativiteit, bedden. Bis op de rest perfectie, dat is mijn dagta. Misschien wordt geperst, tot Amsterdam op de map staat. Ik blijf sterren, dat is mijn verre. Kijk, verder dit is het negativiteit, bedden. Bis op de rest perfectie, dat is mijn dagta. Misschien wordt geperst, tot Amsterdam uh, op de map staat. Ja, je niet moet vergeten, yo, is dat ik in Oost loop. En je oog stoot als je me ziet als een droogklaas. Ik heb niks te verliezen, dus ik roof je. Ho, ho, oh, dus doe niet ho, bro. Yo, ik gooi je zo voor een auto. Bek dit is mega, die nigger tegen wie. Sauna. en heb je het heel heet. Schijt aan alles als de haren niet m'n bril spleet. Kloten dik groter dan de kluizen van Bill Gates. Ik stop met het brengen van vrede, shit. Tot die jaar hoe twee meter is. Kom ik met mijn klik, dan neem ik de benenpits. Alsof het een tocht door elf steden is. Ik zie mezelf niet af, een of ander dat mijn Maar is genoeg dat ik je fucking snoet klap. Tuurlijk breng ik het inste dus fucking shit zo vet Dat ik hem zies bled met alleen m'n intro trek. Yo, ik prijs verder. Tope rijmer, dat is mijn verder. Kijk verder, dit is een negativiteit. Negativiteit perk, op de rest, perfectie dat is m'n We Hassim wordt geperst, tot Amsterdam op de map staat. Ja, ik blijf verder. top dat is mijn werk. Rijkt verder, dit is een negativiteit perk. Bis op de rest, perfectie dat is m'n We Hassim wordt geperst, tot Amsterdam op de map staat. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, Ja, motherfucker. Negativiteit perk, Negativ 2005. Bitch, ha, loyalty records. <laughs> het is over met jullie bitches, Jojo! -jo. <laughs> dit mag niet, niet. Ja. Hip-hop uh, jongens, negatief voor je. Uh, ooit... Uh, Bekend van uh, de uh, crew D-Man, waar natuurlijk Lange Frans en Baas B uh, de bekendste uit zijn. En uh, hij heeft een uh, solo allemaal gemaakt, hij is nu te beluisteren op de luisterpaal van 3 voor 12. Dit is het openingsnummer Negativiteitsperk. Ja. Yeah. Hebben jullie iets met hiphop? Ja. Ja, ja veel, ah, heel veel. Ja. Ja. En ook met Nederlandse hip-hop. En ook ja? met Nederlandstalige hip-hop. En ook met Amsterdamse hip-hop. En zelfs Kijk. nog wel met Lange Frans en Baas B. Zelfs met Lange Frans en Baas B. Hmm. Maar. Niet met negatief. Niet zo met negatief. Waarom niet? Niet met dit nummer. Waarom dit nummer niet? Nou, het is eh. Uh, ja, we hadden het net over gejat en dat het niet zo erg was. Dit gaat wel een beetje per. Zeg maar. Per. <fur> uh, maar, ehm. Um, nee, en ja, en. en hij de dus flow zijn niet slecht en. Uh, maar net, uh, net was het nog goed als er gejat werd. Ja, precies, nummer. dus dat is even dat, dat vergeten we dan nu. Nou, ik denk dat het. Ik, wat ik vind, is dat je die. Je hoort nu gewoon. Ik was een jaar geleden in Miami. Mm -hmm. En als ik dit nummer in de radio had, op de radio had gehoord. met een 50 cent of een game. was het een hit geweest. Stelke, dat, omdat, dat was het toen ook. Dat was het. Maar waarom is het dan nu niet meer. Omdat die, die, ik hoor nu gewoon. We hebben die Sint gevonden waar Little John het mee doet. Dan hebben we ongeveer volgens mij dezelfde sound. Mm -hmm. En dan maken we zo'n beetje zo'n loopje. En dan lijkt het heel erg erop. Maar en da daar prikt dan toch iedereen doorheen. Ja, dat hoor ik een beetje of zo. Denk ik denk van ja, kom op. Kan toch net even. Het is niet, je bent niet die sound of zo. Hm. Ja, of je had het dan helemaal. Een maker en maak er een straatremix van. Ja, kan ook. Dat hebben ze natuurlijk in het verleden wel ja, gedaan. Dat, is, dat, is, dat okay. is ook briljant. Ja. Maar dit is. Uh... Nee, en ook de, de flows maakt het ook niet goed. Ik bedoel, hij, <laughs> hij floot prima, maar. Elke keer hetzelfde ritme en niks, niks. Wat lange frans en Baas B veel beter doen met, met, met Diemen Zuid. wat, wat iedereen al het afzaait, maar ik vind het eigenlijk leuk nummer. Hey, Oké, okay, nu wegwezen. <laughs> nee, maar dat is, daar zit gewoon variatie in in de, in de flows en dit. Ja, is, nou, ik weet niet. Nee. Dit, dit heeft het niet. Nee. Hup, hij gaat dat gewoon door. Hoor je dat? Ja, jongen, die de plaat komt voorbij natuurlijk. Niet te stoppen. Negatief, niet te stoppen, weet je. Wel hoor. En, en hij represent Amsterdam-Oost ook. Vanuit, ja, ook vanuit Diemen. Amsterdam-Oost en Diemen. Ja, is, dat kan niet hè. Dus of we of Amsterdam -Oost. Ja, maar dit ligt toch vlak bij elkaar, Amsterdam die Weet je ook weer Amsterdam -Oost, die, die niet, wat weet je nou, Ali, niet Ali. Ali, Ali is Almere West, hè? Nee, nee, hoe heet nou, die, die van, uh, God, dat is ja, ja, ja. vijf jaar van, geleden. Wat nou? Wat nou? Wat ja, nou? Wat had je ja, dan? Ja, wat is nee, wat nou? Wie had wat nou gedaan? Wat nou, wat nou? wat had je dan? Wat had je dan? Wat had je dan? Nou, God, weet het nou? Ja, ja. Rechtstreeks uit, Amst uit Amsterdam. Amsterdam Oost. Oh, hier komt Chucky. Of oh, Jucky Bay. Jukie Bay. Jukie Jukie Bay. Jukie Jukie Bay. Zeker Dat ja. is Amsterdam. -Oost. Waar is Jucky Bay? Luister nog steeds naar Radio Mortale, het Mortale Tribunaal vanavond. Dit was Dekker. Niet helemaal Amsterdams, maar toch voor wel uit Hilversum. Een uh, gitaarrockbandje die uh, uh, na enkele formatie en bezettingwisselingen weer terug bij af is. en weer onder dezelfde naam verder gaat met het maken van uh, muziek. Of keiharde de Rock, zoals het zelf in een bio omschrijven. Keiharde de Rock wordt afgewisseld met New Wave en Melodieuze Brit Heren. Ja. Yeah. Ja, de beschrijving is het wel een beetje. Dat is het, ja. Nou, keihard is wel, nou ja, ho ho. Mm -hmm. Maar wel, ja. ja. Maar goed, uh, als we het dan over de kwaliteit hebben. Ja, ik weet, ik vond het niet, ik pakte me niet helemaal of zo. Ik was er niet door gepakt. En er hoe kwam dat? Gepakt. Ik weet het niet. Het moet toch, moet toch te maken hebben met de muziek dan, hè? Ja, ik heb, uh, uh, weet ik niet, ik heb, wat, wat ja. Het was, ja, het was niet zo, het was niet, de, de zang was dan wel, uh, Wavy, zeg maar. ja, dat mm -hmm. vind, ik, vind ik mooi, maar het was niet zo beklemmend of zo. Het bleef een beetje, nou ja, even spelen tot het klaar is en dan einde eraan. Oh ja, ik vond zelf alleen die gitaarsolo vlak voor het ja. einde echt, eh, nou ja, bijna tenenkrommend krommend tenen slecht. Dat had het nummer helemaal kapot kunnen maken als je als gitaarsolo's boeienbal. Die, die gitaarsolo's worden gespeeld. Het mogen best oh. gitaarsolo's gespeeld worden, alleen niet dit soort slechte gitaarsolo's. Nee, die moet ik eigenlijk nog een keer horen dan. Wil je nog? Nee, ja, dat gaat inderdaad veel te ver voor, voor deze muziek. We zijn uh, bijna aan het eind gekomen van dit tribunaal. Ik heb nog heel snel één nummertje voor jullie: dat is van KGB. De van KGB, die uh, uh, zullen we nooit weten, maar ik ben wel benieuwd wat jullie van het beginnetje van uh, dit nummer vonden. Van het begin... dit, oh, dit, dit hele stuk? Dit hele stuk zeg maar. Ja, het heeft wel een beetje wat het vorige nummer wat mij betreft miste. Dat ja? het wel uh, pakkend is, ook in zo'n wave rockachtig uh, geluid. Mm -hmm. Wat jij. Ja, ik heb niet heel erg goed opgelet, ik ben heel eerlijk. Oh, oh, oh, oh, oh. nou. Ik vond dat... gewoon, ik vond het wel leuk. Ik vond het leuk jij nummer. vond dit wel een leuk nummer? Maar ik ben niet helemaal eerlijk, ah, Oké, okay. nou, uh, nog, nog een laatste cijfertje dan uh, voor deze jongens? Ja, 9. Jij een 9. <laughs> um, 6,25. Nee, doe maar, doe maar 7,25. Sorry. Uh, 7 plus <laughs> voor deze heren. Goed, daarmee zijn we het eind gekomen van uh, dit uh, mortale tribunaal van uh, vandaag. Alex uh, Verkade van de Taal Amsterdam, dankjewel voor je komst. Ja. Ah, Chris ik... Kos, jij ook. Bedankt Graag gedaan. voor je komst en jullie mening. En graag tot een volgende keer. Je luisterde naar Radio Mortale op 186 FM in de Ether en 88.